Dit is even de jong met het NOS-journaal. Twee Nederlandse vrouwen die zich bij IS hadden aangesloten... hebben zich gemeld bij de Nederlandse ambassade in Turkije. In Ankara vroegen ze om hulp bij het terugkeren naar Nederland... schrijven de ministers Blok en Grapperhaus aan de Tweede Kamer. De vrouwen hadden drie kinderen bij zich van drie en vier jaar oud... en waren enkele weken geleden ontsnapt uit het opvangkamp Al-Hol in Noord-Syrië. En dat was nog voor de militaire actie van Turkije in dat gebied... Van een van de vrouwen is het Nederlanderschap gisteren ingetrokken. De twee zitten in een Turkse cel op verdenking van terroristische misdrijven. De VN-klimaattop in december wordt verplaatst van Chili naar Spanje. Dat heeft de Chileense president gezegd. Gisteren trok Chili zich terug als gastheer... vanwege de onrust in het Zuid-Amerikaanse land. Al dagen gaan mensen de straat op tegen de regering en de rijke elite. De internationale conferentie wordt nu gehouden in Madrid op dezelfde data... 2 tot 13 december. Het de Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 232 voor en 196 tegen... officieel gestemd voor een afzettingsprocedure tegen president Trump. Het is een belangrijke stap in het onderzoek naar het onder druk zetten van Oekraïne door Trump... om een corruptieonderzoek te beginnen tegen de democratische presidentkandidaat Joe Biden... In het natuurgebied Oostvaardersplassen worden de komende maanden duizend edelherten afgeschoten. Het is de bedoeling dat er minder dan 500 overblijven om de graslanden de kans te geven te herstellen... en andere planten en struiken ruimte te geven om te groeien. Vorig jaar werden er nog veel meer edelherten afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Het weer vanavond nog lang helder, later wat bewolking. In het noorden en oosten ligt de nachtvorst. In de loop van morgenochtend overal bewolkt en van tijd tot tijd regen... Met een matige zuidenwind wordt het 8 tot 14 graden. Ook het weekend is wisselvallig en nat, maar s'nachts wat minder koud. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is nog altijd hartstikke druk in de regio, maar de meeste files worden nu wel snel korter. Het geldt niet voor de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, want daar is een ongeluk gebeurd net voor de aansluiting met de A10. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf IJmuiden is de vertraging ongeveer 20 minuten. Ook 20 minuten vertraging op de A10 de ring van Amsterdam. tussen Amsterdam Oud-Zuid en Knapend Watergraafsmeer. En op de N305 Almere Dronten. tussen de aansluiting met de A27 en Nijkerk. is de vertraging ook 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 Aan de duinrand en uh, nou, wachten op de medewandelaars. En die, uh, die zijn er ook klaar voor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ellen gaat weer hardlopen en wij gaan wandelen. En de twee jongens zijn erbij. De kleinzonen van... Uh, van Kees. Hoe is het, Kees? Ja? Ik heb even de weg geluid. Oh ja? Hoe vond je het? Grapig. Ja, leuk. We nemen er nu ook weer een op. Kijk, er staat er eens, hè. Dat is een flinke jongen. Kijk ja. eens Nou, dichterbij kan je niet komen, hè. Kom eens, kom eens. Nee, ze komen niet hè, ze luisteren niet. Ze spreken denk ik geen Nederlands. Mm -hmm. niet Duits. Het zijn uh, Duinherpten. Kom, zullen we een appeltje gaan even aan doen? Kijk of die komt. het komt. Dat vindt hij wel lekker. Okay. Het is druk, zeg. Ja. Vandaag dat hebben ze dit seizoen nog niet in dorp gezien. In dorp hebben we nog niet gezien hè. Nee. Nou, dat is maar beter ook. Ja, dat is zeker beter. Ja. Het is echt wandelweer hè. Zondag. Kees heeft een pet op. Houden we het droog vandaag jongens? Ja. Dan is het.. Uh... Ik zag morgen drie zwalen we voorbij komen en ik ik, dat is anders ook. <laughs> drie zelfs. Ja, drie aan ja, het niet zijn hè. In <laughs> de bepaalde zijn. informatie. Dat blijft het wel. Jij bent toch wel wijs daarin hè? Ah, dat, is wel... dat, is, dat is een stukje ervaring. Ja, Inkhuizen Almanak, hè? <laughs> Dit jaar de 450e editie zag ik. De Almanak van Johan. Ja. <laughs> ik dat, 450 jaar hebben ze ding al uitgebracht. Die, die Almanak? Ja, Enkhuizen Almanak. Ik ja. lacht even, even stuk, stuk stukje te lezen. Wat 50 ja, jaar. Ja. Ja. Wat is <laughs> grappig. Dat is de enige nog die er nog bestaat. Ja, ja, ja. Vroeger hadden alle grote plaatsen er wel eentje. Ja. Vandaag niet Ja, zo. zo, zo. Haarlemmerolie. Uh, Almanak. Amsterdamse drinkwater. En dat soort zaken. Like yesterday, but it was long ago. Uh, dat uh, Joker erbij is. Nee, die komt nooit zondag. nee hè? Waarom niet? Tegen uh, gaan er uh, geloven. Wachten ze uh. Oh. Nee, ik ga niet. meer. al uitslag? Ja, dat kan. Ik, dat kan nou, ze hebben een uurtje. Was het nou een uurtje meer of een uurtje minder? Ja. Uurtje meer, hè? Daar gaat terug. Oh ja. We hebben een uurtje meer. Ja. Nou ja, dan kan we best, best oppakken. pakken. Lijkt mij zo. Maar ja, je weet het niet, hè. We gaan rechtdoor, hoor ik. We rechtdoor? Nee, we gaan toch hierin. Weinig hè, vandaag. Ja, in het bos. Het bosje zit allemaal in het bos nu, Dit Zit het in het bos? Ja. nog niet zoveel herrie. Is het beurle nou afgelopen? Nog een wijkje. Ze hebben de agenda's getrokken. Jongens doen nog een week te houden mee op. De jongens, blijven jullie wel een beetje bij de ploeg? Want Ons... straks, zijn... straks is het huilen geblazen. Kees en consorten blijven een beetje achter. Ik weet niet hoe het komt. Maar uh... ik wacht wel even op ze. Nou, ik heb heel lang met die stokken gelopen en nu kan ik het zonder. Ja, dat is echt, echt, echt. Ja het schijnt heel goed te zijn. Ja, want met dat spouwwolf moet je ook zo doen. Voor de stabiliteit. niet De stabiliteit. Ook ja, ja. voor die twee stokken. Voor die twee stokken. Maar de mensen niet mens meemaakt hè? Huh? Wat maak jij allemaal mee? In mijn leven. Wat heb je morgen? Heb je vakantie? Ja? Morgen ook? Nee, morgen is weer school. En waar zit je op school? Sint-michel? In Amsterdam? Nee, in Zaandam. Uh, in Zaandam? Dat is waar uh, Albert Heijn vandaan komt? Ja. ja. Ja, ik zeg maar wat hoor. Daar nee, is de oude Albert geboren. Het is wel een AZ-school. Het is een AZ-school? Ja. Ja? Scheringa? Uh, ja, dus ik heb zes kinderen in mijn klas die bij AZ spelen. Oké. Okay. Nou, dat doe je goed. En waar speel jij dan? Bij Zetfeest aan Dijk, dat is tegenover de school. Oh, dus jullie wel altijd ruzie met AZ. Nee. Je moet wel uitkijken als je daar, als je daar voetbalt, hè? Voor, voor dak. Ja. <laughs> dak stort in. Ja. Heb jij nog gevoetbald vroeger? Nee. Geroeid en gehonkbald. Geroeid? Maar voetballen was je geen... Op de Amsterdamse bosbaan? Nee, nee, in de grachten. Oh ja? Ja. Met school, met het Museum gingen we lekker... Vok leuk. En, en in vier met stuur, man. Lachen <laughs> oh, was dat toch? Moet je altijd keurig gelijk. Ja, ja, Apel, de spijlers in deze schieten. Ja. Prachtig. Zijn. Goed, hè? Ja. En dan echt zo het oefenen op gelijk. Ja, ongelooflijk. Ja, en een, ja, een leuke sport lijkt ja. me. heb ik nooit gedaan. Maar. Ik zag laatst dat ze een proef hadden gedaan. Niet allemaal tegelijk. Dat ze dan nog meer snelheid kunnen krijgen. Oh yeah. ja. 2x2. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Dat ik of tenminste, dat zag ik op de tv. Ja. Het ziet er wel heel rotzooierig uit. Ja. <laughs> <hijen> dus ze zeggen dat het nog harder <hijen> gaat. Nog harder gaat. Gaat. Ja. Nee, dat klopt. Hier zou je toch ook wel lekker kunnen, kunnen, kunnen roeien? Hier ja. heb ja. je hebt wel de ruimte ervoor. Ja. Die pijl blijft weg, maar die is gewoon zeker. En je hebt geen tegenliggers. <laughs> De oude orde van de week. Ja, ja. Nachtvorst. Meer Meer druk hè, Kees? Nee, dat valt niet. Kijk uit jongens, hier kan het glad zijn hè? Mensen met uh, muiltjes zonder zoltjes, die kunnen er nog wel eens, een, <laughs> nog wel eens uh, problemen aan ondervinden toch of je in een ander land zit als je als je dit zo ziet. Ja prachtig. Het is een soort van van uh, steppen. Ja. Dus, uh, of je in oost rusland loopt. Nou, ik zag laatst uh, die uh, hoe heet ze die Engelse van. Uh, ja. naam. Ja. Weet je Wel die. Uh, ah, die van India. Uh, India, ja. Die blonde van... Uh, die, re die reisprogramma's voor de BBC maakt. en en Alumni. Ja precies, en al En die reizen daar door die Oezbekistan en alles. En dat vind je altijd, denk ik wel. Oh, Wacht, oh, er is ook altijd een keten in Naregat. Het zijn mooie landen. Ja he, wat je weet, prachtig. Wat je ziet. Ja. Zo geweldig mooi. En nou, het oude... Kerken, 800, 900 of zo. Ja, ja, ja, zo verschrikkelijk mooi. En ja, zij is leuk, hè? Ja, zij is goed. Ja. Ja. En ja, inderdaad, ja, die ook al cool, hè? Ja, ja, ja leuk. Maar ja, ze, ze hebben daar toch bij de BBC een soort van neus ja. voor. Kijk, ja. zo'n Kim Wilde, die zangeres, ja. die, die heeft uh, uh, uh, jarenlang een, uh, een tuinprogramma gepresenteerd voor de BBC. Oh, Met veel succes. Kijk, ja. nee, Johan, Johan is heel goed in beurlen. Dat was zo twee weken geleden, soms toch was het na te doen? Ja. Ja, maar er werd wel gevochtigd. Ja, we ja, hebben het wel gezien. Ja, ja wel. Nog sterk, ik heb het uh, op film staan. Ja, toen, toen waren jullie in oh, ja, film vertrouwd. Wat zei je, Kees? Nee, toen waren Bob en alleen in ja, vertrouwd. Ja. Die vertrouwd. Die waren in vertrouwd? Ja. ja. Wij waren uh, ja, ja, in de helikopter. Nee, maar we ja. We, we ja, moeten. Ja. keuze. Dat was Ja. gevaarlijk, hè? Toen mijn helikopter stond er op scherp. Ja, ja. Soms stonden we strijd wel stonden <laughs> Maar alleen is een beetje bang voor de... Nou, die zegt, je geen zin doen. Dus... <laughs> nee. nee, dat begrijp ik. Ja, geen zin in, moet je niet doen. Ja. Kijk, daar loopt er weer één. Het lijkt wel in deze periode dat ze niet bang zijn, hè, die beesten.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 De, de Formule 1 vlag? Ja. De ja. Formule 1 Waar heb je hem gekocht? <laughs> uh, Zij staat dus Zij staat in Zandvoort. Een een vlag. Ja. Voor de helft van. is de vriendin van ja. die uh, de race. De, de, Maarten Kaarsler. Die de had. Ik was wat de leuk. eerste die het had, had, vertentje gezet. Ja. Ik heb helder gehoord. Ik zeg wel, ik wel zo'n ding wel. Nou ja, de eerste bruspoef komt volgende week. En dan Maar uh, ja. dus, uh, We uh, hebben uh, helemaal geen mogelijkheid om een vlag op te hangen. Nee, dus ik ga aan je boekon. <laughs> nou, dat vind ik, ja. me. Dat vind ik een ja. beetje ja. niet zo charmant. Ja. Maar ik ga wel die poster kopen. Ja, hoe heet het? Leo Determan heeft posters laten maken. Leo? Ja, uh, in twee maten. Eén is uh, A3 en de andere is A4. En A4 kost 50 cent en A3 kost een euro. Ja, kunnen we nog net betalen? Ja. Dus uh, deze gast beviend. Dat wel. Zo, maar ja, jij hebt natuurlijk vreselijk veel geld. Maar uh, en die, die, die poster en die poster gaat heel, uh, die gaat heel hard. Ik zie steeds meer mensen ja, hebben die poster voor het raam. ontworpen. Ja, Leo heeft het ontworpen. Het uh, is zijn initiatief. Van ik ben voor. Gewoon om dat negatieve ja, ja. geneuzel even. Uh, kop in te drukken, ja toch? Liduwen? Want die man die die die, niks meer die die die rare man die die die, die ja, nee, hij stond in, in de telegraaf die die die, die aseinpisser en uh... ja die uh... ja hij heeft hij is een oude wethouder van uh, oh, van uh, ja. Heemstede denk Wijkhuizen van Bloembedaal. Ja ja Die ken ik heel goed. Echt waar? Ik serieus. Dat is die, juist ja, zijn pisser pisser. Ja, ik ben hem. Nou, ik niet. En dan schrijft hij, dan zegt hij van, uh, weet je wat ik doe? Ik blijf net zo lang uh, uh, uh, uh, uh, uh, tegenstand bieden, totdat het uh, echt vertraagd wordt. Dat denk ik telegraf van nu? Nee, van twee weken geleden. Ja, ik denk waar ben je nou mee bezig? Het, ja, dat is een eentje. Zoiets wil tegenhouden. Nou ja. Een ja. Maar ik ken de vorige eigenaar van het circuit. Ja. Dat is een uh, man die werkt uh, in, uh, in Hoofddorp. En die, heeft, die was mede aandeelhouder van het circuit. En die zegt, uh, we hadden alles voor elkaar helemaal te gek. Maar we hebben één ding hebben we onderschat. Dat zijn die milieubewegingen. Dat zijn die Ja, want die houden gewoon... En dan komt er weer een, een, een kwartelduifje. Uh, en dan, uh, ja... Dan... Ja, de duinhagedisje dat is ook een van de... Die werd vorige week... Ja. Dat is ook een van de beschermde diertjes. Jawel, maar die moet je daar weghalen. Die zet je lekker hier in. Ja, die zit hier Nee? Nou, ik ben nu tegen ze. Ik ben alleen tegen het geluid. Echt waar? Ja. Ik ja? vind het juist leuk. There's something happening here.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 Battle line's being wrong Nobody's right if everybody's wrong Young people speaking their minds Are getting so much resistance from behind the time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down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 Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man comes and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. Wij woonden vroeger in Noord. Nou, we hadden er ja? nooit last van, hoor. Nee. nee. Maar goed, toen waren we jong ja. ging ook naar het circuit. Ja, precies. Bij ons thuis ging. Ja, ik ik dus dus goedemorgen. Moment. Zij blij, wij blij, ik blij. Ja, maar dit, is, dit zijn maar een paar dagen. Nee, elke dag veel. Ja, dat is die ja, dat is door. Het is veel geweld Dat is de blekermolen school. Ja, dat is elke dag zo de tijd. Ja, ik vind het wel leuk klink altijd. Ik ik hoor eens Piet. Ik wij wij bedoel van paskin. Ze toch slecht weer, het is regent en dat zie ik Oh ja? <laughs> nee, ik heb toch altijd wel.. Uh, met de, als, er, als er een Grand Prix was, deed mijn vader de deuren en ramen open. Ja, die voelde helemaal leuk. Ja, dan konden we meeluisteren en dan uh, hadden we tv aan. En, dan, uh, en wij gingen er altijd heen natuurlijk maar nou, stonden jullie er nou helemaal niet aan nee, te weten. nee. ben ik echt ligt echt een beetje aan ja ligt een nee, beetje aan maar jou en je bent gevoeliger. Dat is je. je hebt gewoon een relatie met die azijnpisser en dan krijg je dit maar ik ken niet zoveel mensen die tegen het circuit zijn zandvorters nou, ja. Ja, maar dat is een... Ja, maar daar, dat is ook de enige waar ze tegen zijn, denk ik. Het nee, het heeft ook te maken met nee, natuur natuur en uh, CO2, en stikstof. nee, dat is Nou, ja, zij woont er het hele leven. Dan mag je, dan mag je, dan mag je tegen zijn. Je mag tegen zijn, maar je mag het niet zeggen. Nee, dat vind ik ook. Je mag het denken, je mag het op een briefje schrijven. En in je zak doen. Of als je water niet meer bent, vindt, vind ik ik was tegen. Ja, wij zijn voor. Maar je mag er niet openlijk over praten. Maar ah, ik denk ook dat er meer mensen voor dan tegen zijn hoor. Dat ik ja. Als er al heel uh, veel kaarten zijn verkocht, dat, dat was toch bizar? nee, meer. Veel meer, ja. Nee, aanvragen zijn er geweest. We doen die kant op hè? Kant op, hè? Kant op? Dan ga je terug. Ja. Maar langs het water. Uit. Langs het water? Alweer langs het water, moet je hier dus door. Ja, dus daar is een achterkant op. Het, is hart, het, is een... het wordt een uh, echtelijke ruzie, ja. ik ben bang. ik bang, Johan? Ik ben wel iets bij mooi want met rennen ga je altijd zo, ja, het is een... dat is wel ja. Ja. Met rennen ga je hier uh, zo. We zijn niet getuigen van een echtelijke Discussie. Ja. We moeten even op Kees wachten. Oh, we wachten oh, okay. even op Kees, jongens. Okay. Ja. Want dat is natuurlijk... Uh... We zonder dus Kees en nee, we krijgen nog een snoepje zo allemaal. Oh ja? Ja, ik denk daar niet echt over. Ik hoop dat die er genoeg bij de reis is. Monday finds you like a bomb It's been left ticking, they're too long you bleeding Some days there's nothing sta jij hier te wachten op een snoepje? Ik sta eigenlijk te wachten op een snoepje. Ja. Ik snap het. Je begrijpt het hè? Ja. Wij werken voor de Ja, wandelen zonder snoepjes. Uh, huh? Dat doen we niet meer. Daar zijn we ooit een keer mee begonnen, maar ik ben er klaar mee. Je hebt een druppel aan je neus. Hebben we nog snoepjes, kijken vandaag. Een druppel aan mijn neus krijg je met die kou. Uh. Heb je er genoeg, Kees? Kijk oh, eens even. Oh, eens, oh lekker, Kees. Lekker. lekker, lekker oh, daar zijn ze weer, hoor. De, Ik die, dankjewel. De eclair stoepjes. Van Treffin. Ze zijn heerlijk. We zien er geen koekje hebben, jongens. Dat is lekker. Zo'n heerlijke cracker. Maar lopen we nou goed, Johan? Ik zit al op de vier kilometer. Wat is het water helder, hè? Ja. Niet normaal. Wordt dit, wordt dit water nou nog gezuiverd? Weet je dat? Ja, dit, dit is gezuiverd water. Oh, dit is gezuiverd water. Ja, dit, dit komt volgens mij uit het IJsselmeer. En ja? dat hier die bek allemaal in. Meen je dat? Ja, want het is vroeger had dat geldt. mij wordt het gepompt. Ja. En dan ga, hier wordt het juist gezuiverd, zodat het in uh, je is. Uh, en uiteindelijk uh, gaat het naar breiden en dan gaat het erop pompen. Dus, ja, ja, ja. Dan het zomer, hè? En dan wordt het gezuiverd door het zand? Ja. Ja. ja. Waanzinnig. Maar het is ook zo bizar. Helder. Nee, nou ja, je hebt geen algen, niks. Nee. Nul? Nee. Ja, elk slootje of dingetje. Ja. Algen. En je dus. Nou ja. Ik... Twee keer vissen. Echt vissen. Vinden. Ja. Vissen naar vissen? Nee. Ja? nee. Ongekend. Zou je dit gewoon kunnen drinken? Ik denk wel, hè? Jongens, ja. ga eens even drinken, ga eens even drinken. Je <laughs> kan je, dag, uh, kan je de hey, maar Ger, die, uh, bij, er zijn ook steeds meer mensen die bij de, bij de ingang van de water en ja. duinen waterflessen vullen. hoor? Ja. ja. Oh. Ja. Is dat gezonder? Ja, dat is dat. Ja, zit uh, dus geloven... geen, uh, geen uh, rommel in, hè? Dat geloven mensen Moet dan? Dat ik er toegevoegd. En verkopen dat fles spa. Ja, dat is waar. Ja, nou ja, dat komt bij ons uit Heemskerk, dat komt niet uit hier. Oh, meen je dat? Uit Heemskerk? Dit gaat naar Amsterdam. Daarom heet het ook de Amsterdamse waterleidingduinen. Maar het is toch raar dat wij daar geen water van krijgen? Nee, ja. Hé, ik hoor dat er een slangetje moet liggen ergens binnenkort. Jongen, we gaan. Zelfs de lange slang. Meer of minder water aan ja. de andere. De het moet beren, bij ja. opstand ja, dat is ook al wel... weer. Misschien dat we die uh, azijnpisser kunnen ja, inhuren. <laughs> Why can't we be humble? Like the good Lord say He promised When there's so much left. Let your heart be Let morning sobbing cease Learn to help one another And live in perfect peace If we just be over. Het zal niet alleen zijn hoor. Ja. Ja, die vechten vechten. Wat zei je? Hij was toch alleen maar aan het vechten om het om vechten? Ja, die was als kind was hij al aan het protesteren. Ja. En uh, dat heeft hij zijn hele leven volgehouden. Ja. Maar uh, Monique kent hem. Oh, he. die kent hem goed. Die zegt ja het is een heel aardige man. Ik, zeg, ik kan me bijna niet voorstellen. Nee, als ik dat fanatisme in dat artikel, in dat krantartikel.. Dat zijn levensgevaarlijke mensen. Ja, dat, dat vind ik ook geen prettige mensen. Dat kan me niet voorstellen. Ik hou, ik hou ook heel erg van milieu en ik wil ook heel graag milieuvriendelijk, of milieuvriendelijk leven, maar dit gaat wel heel ver. Ja, dit gaat zeker ver. Maar dan krijgt die man toch weer een platform en dan krijgt hij twee pagina's telegraaf. Oh, tempo moet even omlaag jongens, want anders valt de groep helemaal uit elkaar. Ja, ja en dan hebben we de gedonder in de glazen. Maar dat is wel eens leuk om hier naartoe te gaan in Heemskerk. Maar dat waterzuiverings... Uh... Ben je er wel eens geweest? Ja, we hebben een keer rondleiding gaan. Oh ja? Gaanvienig. Waar heb je rondleiding gehad? Bij, uh, bij de waterleiding in Heemskerk. Hè? Want ons water komt bij het Heemskerk. Maar waar, waar, uh, waar komt dat dan vandaan? Nou, ze vangen het op in de duinen en hebben ze een soort van die... Nee, maar ik doe het Vangen ze het op uit de lucht? Ja. Bij regenwater? Ja. Hoe ja. meent het? En grondwater, en dat zakt dan weer door, de, ja. door het zand. Naar beneden. Dan het in het systeem, en dan komt het weer ergens uit. En Eigenlijk een beetje hetzelfde wat hier, en dan hier gaat gebeurt: het door filters, filters, filters. Ja, ja. Dat is grappig. En dit is, dit is ook eigendom van Amsterdam. Hè? Het, het, het wordt steeds uh, vreemder, want uh, dan heb je medicijngebruik. Er wordt natuurlijk heel veel medicijn eh, door urine ja. Ja. zeg maar eh, in, het, in het grondwater ter, ja, maar komt het terecht komt er terecht. Al die verdovende middelen. Ja. En dat dat schijnt in Amsterdam. Dat, dat, dat het, Daar hebben ze daar een test gedaan. Dat. Uh, ja. Nou dat zo. Ik weet niet wat het percentage. Is. Er was is wel heel artikel over in het parool. Dat is echt niet normaal hoeveel uh, drugsresten uh, ze dan vinden in de urine van de, de Amsterdammers. Daarin kunnen ze dus zien, doen ze testen, daarin kunnen ze zien hoeveel procent uh, er aan drugs gebruikt wordt. Vooral uh, cocaïne schijn je dan heel erg te kunnen traceren. Dat is toch helemaal niet zo gezond? Dat is niet zo gezond. <lacht> <lacht> nou ja, maar in mijn urine vinden ze het niet zomaar zeg. <lacht> Maar ook al die schoonmaakmiddelen. alle ja. Vet en wet ja. Alles gaat door de grootste. Ja, ja. ja dat is best heel... Uh... Nou, ze hebben het ook wel eens gehad over dat het milieuvriendelijker zou zijn om uh, toilet door te spoelen met ander water. Ja, Wat minder ja, schoon is natuurlijk. de eco. Ja, de maar dat doen we ja. nog steeds niet, hè? Ja. Nee. Nee, dat vind ik ook wel opvallend. Want ik vraag me dat altijd af op het strand, als je dan je handen wast in een toilet, daar staat er altijd, is geen drinkwater. Ik vraag me altijd af, is dat nou om te zorgen dat je flesjes water koopt? Of is dat nou... Nee, dat is echt geen drinkwater. Komt nee. dat erg, ergens anders het vandaan? Dat komt er dan Dat In mijn tuinpomp ik het ook op. Ja, dat deden wij ja, ook in de tuin trouwens. Ja, ja, ja. ja. En als je op 10 uh, meter slaat hier, heb je water. Ja. ja. Ja, wij hadden het ook in de tuin. Bij ons in een appartement wordt het lastig denk ik. Ja, maar ik heb al de, de, de onderburen al een keer met een waterprobleem opgezadeld. <laughs> en toen uh, had ik een uh, nieuwe douche uh, gemonteerd. Die <laughs> lekte <in> een beetje. <laughs> heb ik hem eraf gehaald. Maar er zat zo een gat in de muur. <laughs> dat, dat, dat, dat water is allemaal via de muur naar beneden gegaan. Maar ja, we hebben het weer opgelost. We hebben het opnieuw laten stukken bij hem. En zo hou je. Hou je je voor je buren nog een ja. beetje te vinden. En dat is niet onbelangrijk. Dat zien wij wekelijks bij de rijdende rechter. <laughs> oh die rijdende rechter. Een briljant zo. programma. Ik ze allemaal ruzie maken, ja. om niets. En dan hebben ze ja. enorme, want het is altijd ergens anders in het land, waar ze enorme lappen grond hebben. Ja. En dan maken ze ja. ruzie over een, over een schutting die drie centimeter uh, ja. uit het lood staat. Ja, dat vind ik altijd wel echt, echt, echt lachwekkend. En die man vorige week was toch zielig met dat oude vrouwtje. Ja. Ah. Oh. Ja. Dat je deze hier ventilator. Ja, wat geluiden. Ja. En die man was ja. het zo eenzaam als wat. Er uh, was niks te horen. Nee. nee. Zo zijn er nog leuke programma's. Heel af en toe. Nou ja, ik word het, het zelf leuk omdat er niks anders is. Ja. ja. Nou, nee, maar ik, ik, ik heb dat altijd wel al een briljant programma gevonden. Ja, dat, was dat is wel leuk. goed concept. Ja. Nou, zo uh, komen wij de wandeling door. Ja. Met dit soort verhalen. Er wordt minder gesproken over herten. Deze aflevering. Ik ja. heb volgende keer maar uh, ook geen dingen. paddenstoelen gezien. Geen paddenstoelen, die zijn ook allemaal uh, nee, opgegeten. Die zijn ook allemaal weg. Nou, misschien komt het door die klok toch hoor. Moeten we je moet een... maar een kaart kopen, dan kunnen we naar de puntjeskaart gaan. Ja, dat is misschien al ja. een idee. En, uh, je hebt nog een andere, die vliegmaatjes uh, kort. Ja, heb je ook nog? Ja, ja, er is nog wel genoeg te doen hier. Ik ga het monument verder uitdiepen. Het vliegtuigmonument. Ja, maar dan moet je echt, uh, dan moet ik je ook erbij hebben. Dat het sowieso niet zo gek, om je ook een keer erbij te hebben. Nee, dat, ja, die gaat gaan we nu op vrijdagmiddag gaan we, hè? Ja, ja. Of rond de ochtend. Jongens, we hebben de bal bij zich. Oh, die We gaan niet bukken. Je laat, nou, we moeten bijna mensen hier doodgeschopt met een bal. Dan lopen wij wel meteen door, hè? Wij lopen meteen lopen door, schat. We lopen in de war met ons programma. Ach, we hebben een drukke dag. Meid, meid, meid. Nou, dit was het weer. We hebben lekker gewandeld. We hebben lekker gewandeld, hè jongens? Ja, heerlijk. Het is heerlijk. Hoeveel stappen? Maar we konden het eigenlijk niet Ik weet niet houdt het niet. Nee, wel uh, uh, 291 calorieën. Oh, dus je kan wel een gebakje En uh, Je kan een gebakje nemen. We maar de we tempo was wel een beetje... 90 minuten gelopen. Nee, zo. Die ja, ik vanaf uh, huis, hè? Sorry, je ja? staat uitdragen. Ja, nee, 90 minuten gelopen. Ja. Goed jongens, fijne dag verder. Doei. Oké, okay, bye bye. Doei. doei. doei. Dit was uh, Lopen met Loogman. Nou, we hebben lekker gelopen. He? Lopen met Loogman, een wandeling door de waterleiding Duinen in Zandvoort.